1 Uur. NPO Radio 1 met Jort Kelder. Na het radiojournaal temmen en Dokter Dr. Keldrenk alle allerhande hypes en hysterie. Uiteraard gaan we het hebben over de verkiezingen van aanstaande woensdag. En dan vooral over het referendum rond de zogeheten sleepwet. En moet u, brave burger, daar bang voor zijn of kunt u gewoon voor gaan stemmen? Verder praten we over vrouwen aan de top, want dat mot van de minister. En de vraag is of het gaat lukken en hoe het dan verder moet met ons zielige soort met de mannen. Dat en meer straks in Dr. Keldrenk komen nu eerst. Het nieuws met Ember Brandsma. Rusland gaat nu ook tot sancties over. Het is een reactie op de Britse sancties van afgelopen week... waarbij 23 Russische diplomaten het land werden uitgezet. De diplomatieke rel begon na de aanslag met zenuwgas... op de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter in Engeland. Contact nu met correspondent David-Jan Davidjan, David-Jan, wat gaat Rusland doen? Het belangrijkste is dat Rusland bijna hetzelfde gaat doen... als wat de Britten hebben gedaan, namelijk 23 diplomaten uitzetten. Maar er, er is wel een verschil. De, de Britse regering die heeft gezegd dat de Russische diplomaten... die weg moeten, iets heel anders deden in Engeland... dan waar, waar ze voor, worden a, voor waren aangemeld. Sorry. Met andere woorden, dat waren spionnen. Eh, Rusland heeft kennelijk 23 uh, willekeurige diplomaten uitgekozen. Nou, verder moet het uh, Britse consulaat-generaal in Sint-Petersburg dicht... en moet de British Council de muil ophouden in Rusland... En dat is een regeringsorganisatie die Engelse lessen bijvoorbeeld organiseert... of Britse films vertoont in, in Rusland. Wat zijn de reacties op deze tegenmaatregelen? Nou, er waren mensen die een heel wat hardere, hardere reactie hadden verwacht van, van Rusland. Vooral na de felle reactie in eerste instantie... van bijvoorbeeld minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... op die Britse maatregelen. Die noemden het een vijandige actie. Maar kennelijk vinden de Russen de tijd daarvoor nog niet rijp... voor hardere acties. Ze kondigden overigens wel aan dat, dat ze die hardere maatregelen zullen nemen... als Londen met nog meer onvriendelijke acties... zoals ze worden genomen, genoemd komen. Ja, het valt dus wel mee. Verwacht jij dat de ergste spanning uit de lucht is? Nee hoor, die, die spanningen die zijn niet uit de lucht en die blijven ook nog wel eventjes. Ze hadden alleen nog groter kunnen worden als, als Rusland echt hoog van de toren had geblazen met zijn hm. reacties. En wat er verder gebeurt, het hangt af van, van met welke bewijzen de Britten komen eh, en of Rusland die zal accepteren. Nou, de kans op dat laatste is heel erg klein, dus voorlopig blijft die, die verhouding echt heel erg slecht. Ja, David Jan Godfoy, dank je wel. Woningcorporaties zijn redelijk positief over het plan van linkse partijen... om bij wet te regelen dat het aantal sociale huurwoningen niet afneemt. PvdA, GroenLinks en SP willen vastleggen dat gemeenten en woningcorporaties... hun sociale huurwoning pas mogen verkopen of afbreken... als er gegarandeerd een nieuwe sociale huurwoning voor terugkomt. Goed idee vindt de Vereniging van Woningcorporaties Edes... maar er moet wel gekeken worden naar waar in Nederland het nodig is. Er zijn ook echt krimgebieden in Nederland en uh, daar klinkt de sociale voorraad in die zin ook mee. Dus je moet wel heel goed kijken wat je vastlegt. De woningmarkt verschilt nogal in Nederland. En Edes wil ook dat gemeenten woningcorporaties de ruimte geven om te bouwen. Volgens PvdA, GroenLinks en SP dreigen er de komende jaren... 65.000 tot 300.000 sociale huurwoningen te verdwijnen... als gevolg van verkoop of sloop. De politie waarschuwt voor valse brieven. Waarin het Centraal Justitieel Incassobureau. een snelheidsboete lijkt op te leggen. Op Facebook schrijft de politie dat de brieven er bedrieglijk echt uitzien. Maar dat bijvoorbeeld niet de plek wordt vermeld. waar de zogenaamde overtreding is begaan. De laatste Nederlandse overlevende van de Slag in de Javazee is overleden. Felix Jans overleed op 93-jarige leeftijd, meldt de site Indies Forever. Nederland verloor bij de Slag in de Javazee in 1942 in totaal 900 opvarenden. En Wereldvoetbalbond FIFA besluit op 13 juni in Moskou... waar het WK van 2026 wordt gehouden. Het gaat tussen Marokko en een gezamenlijk bid... van Canada, Verenigde Staten en Mexico. En voor het eerst mogen de 211 aangesloten landen bepalen... waar het WK wordt gespeeld. Het NOS -journaal. Gaan we naar Rotterdam. Daar protesteren boze oldtimerbezitters tegen de milieuzone in de stad. Sinds een tijdje mogen oude vervuilende auto's het centrum niet meer in. Belachelijk vinden de eigenaren van oldtimers. En daarom is er luid protest. Het is een oude Volvo, dat kan ik nog zien. Maar verder is er uh, van alles aan veranderd. Lampjes uh, achter de voorruit. En wat heb je nou op het dakje? Nou, een priaaltje, een lekker dakrekkie. Uh... Ja, een snowboard bij je ouders. Want we zijn ook mee op, op windsport geweest. maar mooie toeters konden we net horen. Ja. En, en dit ja, lijkt stof. wel stofbekleding. Ja, stof. Ja, dat hebben we met kit erop geplakt. En het is een oldtimer. Nou, nee, even kijken. Hé hey, gasten, uit welk jaar komt hij nou? 97. Oh, 97. Dus ja, dat valt mee. Ja. Ja, wel mee. Toch mag je mee vandaag. Waarom uh, rij je mee? Ja, voor de terrenomilieuzone de in Rotterdam. En uh, ja. ja, daar zijn we best wel op, op tegen. En uh, ja, daarom rijden we nog mee. Ja, ja zijn toch hartstikke goed voor het milieu. Vertel nog één keer waarom je daar zo tegen bent. Ja, wat ik vind, ja, weet je, als je gewoon, uh, Sommige mensen kunnen ook geen uh, nieuwe auto kopen... of uh, die hebben gewoon veel, veel liefde voor oudere auto's. En uh, ja, het is gewoon een beetje raar als dan niet mag rijden waar je, je wil rijden, zeg maar. Dus dan, uh, daarom ben ik er wel een beetje op tegen. Aan het einde van de kade zijn alle oldtimers verzameld... om zich op te maken voor een reis door de stad... om een protest te laten zien en horen tegen die milieuzones. Want de bezitters van deze oldtimers worden onevenredig gestraft, vinden ze. Omdat de gemeente zich baseert op cijfers die niet kloppen en op regels die veel te streng uitpakken voor deze liefhebbers, hobbyisten. Vertel eens, wat voor auto heb je meegenomen? Ik heb een Opel Cadet uit 1983 meegenomen. Groen, gele wielen, grijze ja, motorkap. Een, uh... Onder construction is die nog, zeg maar. Of, of hij wordt deze kleur groen, of hij wordt die kleur grijs. Nee. Beetje twijfel nog. Dat is de liefde? Ja, ja dat is de autoliefde inderdaad. Ja. Maar je hebt ook zo'n constructie erin uh, voor als je ja. gaat racen? Ja, er zit een andere motorblok in. Ik uh, ja, vind het wel leuk eruit zien eigenlijk. Echte scheurbakje. Ja, echt een scheurbakje, inderdaad. Ja, ja verslaggever Matthijs Holtrop in Rotterdam bij de Boze Oldtimer-eigenaren. Wat de temperatuur betreft is het een perfecte schaatsdag vandaag. In Minsk zijn ze begonnen aan het toetje van een lang schaatsseizoen, namelijk de Wereldbekerfinale. Toernooi in Wit-Rusland is net begonnen. Commentator Erik van Dijk, wat kunnen we verwachten? Het is een heel mooi toetje voor de schaatsers. De schaatsers die er zijn, dat zijn de toppers in het wereldbekerklassement. En het gaat om serieus geld. 16.000 euro voor de grote hoofdprijs... voor de beste schaatser van het hele wereldbekerseizoen. 12.000 euro voor elke winnaar van het wereldbekerklassement. En het is voor schaatsers best een aardige som geld. Alle afstanden worden gereden en uh, ja alleen qua Nederlanders is het wat pover. Geen Wust, geen kramer, geen olympisch ter Termost, visser of achtereekte. Wel een hele mooie ontmoeting weer tussen Nuis en Lorensen. Dat is een klassieker zo in dit seizoen al geworden. En uh, daar kunnen toch veel schaatslieverhebbers nog vooruitkijken. Want nog één weekend en dan is het echt met het schaatsen gedaan. Ja, zo is het. Erik, dank je wel. Wereldbekerfinale is nu live te volgen via NOS.nl... en vanaf drie uur ook op NPO 1. Het weer er nog in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond het vriespunt. De wind is krachtig en in het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Morgen vrijwel overal droog, vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Dank en we voor het journaal. Luisteraars, alhoi, hier dokter Keldrenko... Uw wekelijkse radiouurtje: Ratio tegen de Redeloosheid. Vandaag links van mij technologie-expert en ondernemer Danny Mekic over de uh, Sleepwet. Die samen met professor Jan Smits mij gaat uitleggen waarom ik een naïeve slaaf ben als ik woensdag voor die Sleepwet wil gaan stemmen. Want ik luister natuurlijk braaf naar D66, begrijpt u ook? Verder gaan we het hebben over vrouwen. Hare Excellentie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bellen we straks even op over dat zielige vrouwenquotum. En aan tafel legt Hein Hunter Karen Kracht uit Hoe de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 NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Landgenoten, fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent. Voor ons weekse uurtje radiotherapie tegen Hypes en hysterie, Ze lachen me nu aan tafel al uit vanwege deze archaïsche tekst. Nou, ik ga het lekker niet anders doen. Live vanuit Vonders ES zijn we er, om ratio te scheiden van, uh, uh, nou ja, van de hysterie van alle dag. En vandaag doe ik dat samen met Danny Mekic en twee uiterst deskundige gasten. Allereerst op links professor Jan Smits, hoogleraar recht en techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is een van de dertig hoogleraren die een open brief schreven tegen die derde sleepwet. Legt straks... Meer uit waarom we daar tegen zouden moeten zijn. En dan rechts van mij headhunter Karen Kracht... gespecialiseerd in het koppelen van vrouwen aan fijne banen. Ze legt uit waarom het maar niet lukt met die dames in de directiekamers. Moet er een kwotum komen? En wat betekent dat dan voor de zwakke soort, namelijk voor onze mannen? Dag Danny iets welkom... Uh, jij bent natuurlijk een ongeneeslijke nerd, uh, maar ook een toegewijde ondernemer. Uh, hoe zou je je eigen deskundigheid omschrijven? Nou, niet anders dan wat je net deed. Okay, ik, ben, nou, ik, ben, <laughs> ja, ik ben opgegroeid met soldeerbouten en ja. uh, radioapparatuur van mijn vader. En als ja. je dat als kind meekrijgt, dan blijf je altijd wel een beetje vliegt op techniek. Maar ik ben dan, uh, later ook rechten gaan studeren, vooral veel gaan ondernemen ja. en in het bedrijfsleven terechtkomen. Ja, bedrijf, maar je hebt, kijk, normaal gesproken is de eis bij Dr. Kelder Co. dat je uh, gepromoveerd moet zijn. Jij bent ook niet lang net zo'n dilettant uh, jurist als ik. Nee, nee, aan de andere kant, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt... en ik ben vervolgens wel toegelaten tot de universiteit. En dat is ook wel wow. iets, uh, kan ik vertellen, dat, dat moet je zo'n 21-plus-test maken. Ik was 20. Ja? dus dat was ook alweer een dingetje. En ja, de, het slagingspercentage van die 21-plus-test is dusdanig laag... dat ik vind dat als je dan toch door die test heen komt... dan zou je best een keer bij Jord Kelder, bij Dr. Kelder en Co.A. mogen schuiven. Precies, maar ben je nou, heb je nou iets van een bulletje of zo, of helemaal niks? Nee, ik heb wel mijn bestescriptie afgemaakt, maar niet alle vakken uh, afgerond... want dan mocht ik lekker shoppen bij andere opleidingen oh. aan de U en bij, master, bij mijn master wel wat vakken gevolgd, maar mijn scriptie niet. Want ja, als je uh, tweede studiestudent wordt, dan moet je opeens meer geld betalen. Mm. Ik vond het wel prima. Dus het oh. studeren voor mij gaat om de kennis en niet om de titel. Oké okay, jongens, we gaan het even over de hypes van deze week hebben hier aan tafel. Om te beginnen, ja, de, de rel met de Russische uh, dubbelspion Sergei Skripal vermoord. Een soort script van 007 dat zich hier ontrolt. Waaruit nu dan een enorme diplomatieke rel ontstaat tussen... je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen de Koude Oorlog, de, de NATO-landen versus de Russen. En mijn eerste gedachte toen ik het las, dacht ik wat een goede actie van de Russen. Want terecht dat ze die vent vermoorden, want je moet geen dubbelspion zijn. Daar staat de doodstraf op. Ja, je kijkt naar mij, maar nee, nee, nee. we gaan het zo over de Nederlandse geheime diensten hebben. Ik ben ja. sowieso heel kritisch op spionnen, um, ja. maar... dat uh, zei ook op jou, hoor. Ja, ja dat zal wel... Maar eh, ja, ik, ik, ik, ik, ik lees dat dan. En wat ik me altijd afvraag is... wat staat er nou in media in andere landen hierover? Want wat me opvalt... het is niet alleen een dubbel spion waarover geschreven wordt... maar je ziet ook steeds vaker bij dit soort dossiers... dat er een soort dubbel mediaspel gespeeld wordt. Ik probeer dan de Russische media een beetje te volgen. Ik versta het vaak niet. Maar zoiets heeft natuurlijk altijd twee kanten. En ik probeer me in dit geval echt af te vragen van... ja. Is het wel zo slim als Rusland erachter zit om dat dan zo in plein publiek te doen met een, met een gifgas dat ook nog eens bekend staat om. Nee, bewust. Wat... Dat hebben ze heel, heel bewust zo gedaan. Om te... Dat is afschrikking. Dit is de straf voor iemand, voor een spion die uitbreekt en dubbelspion wordt. Ja. Dit lijkt me een zeer verdedigbare methode. En de Engelsen zouden precies hetzelfde doen. Want dat vergeet ik natuurlijk altijd: die Engelsen zijn keihard. De Engelse geheime dienst zou exact hetzelfde doen met een dubbelspion die Engeland dwars zit. En vergis je niet: Kripal heeft ontzettend veel gegevens van de Russen gelekt. Naar de Engelsen. Dus het is natuurlijk ook geen. vanuit een landsbelang geredeneerd. En ik vind het zo verbazend. maar ik vraag het even aan professor Smit. Daar ontstaat dus meteen een enorme diplomatieke rilt. waar je zou zeggen: dit is, is all in the game. Je stuurt wat diplomaten naar huis en dat hoort erbij. Nou ja, dat hoort er zeer bij. En het grappige is, tenminste dat vind ik... dat de Russen ook weer 23 Engelsen de deur wijzen. Exact hetzelfde aantal, geloof ik. Ja, ja. precies hetzelfde aantal. Ja, dat is normaal, reciprociteit, tuurlijk. Ja. Dus dat, dat betekent dat het nog allemaal ja. past zeg maar, in de normale uh, vergelding... die ja. in het diplomatieke verkeer normaal is. Um, ik ben heel benieuwd wat de Europese Raad de volgende week zal opleveren... omdat we nu een vaststaand uh, Duits kabinet hebben. Dus mm -hmm. dat betekent dat uh, Macron en Merkel eindelijk zaken kunnen gaan doen... Um, en dan wordt dus de vraag wat er met de sancties gaat gebeuren. Dus worden de ja. sancties richting Rusland aangescherpt? Met andere woorden, blijft er solidariteit in de Europese Unie naar de Britten toe? Ja. Of zullen we de brexit al zien als een manier... om de Engelsen toch een klein beetje te laten bungelen? Ja, maar wat, wat is nou de Russen nou te verwijten? is dus één ding te verwijten. Ze hebben het zo gedaan dat er bijna andere slachtoffers vielen. Hè? Dat er dus, nou, bijna. Dat, er ligt toch uh, een agent, een -agent in, uh, die die ja, aan de bademing? Zeker, en er, er is besmetting hier en daar. Dus dat, dat is in die zin een beetje slordig gedaan. Ja. Zeg, uh, Karen, dit is een mannenzaak. Hè? Er komen nooit vrouwen aan toe. Waar bemoei je je mee? Ja, zeker. Huh? Me nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Vroeg, Vroeger in de oude Bondfilm had je altijd wel zo'n meisje die je ja, erin nee. lokte. een of wat? Nou ja, nee, die zat die lekker op kantoor thuis. thuis. Maar nee, mij werd, maar vaak werd hij er wel door een mooie meisje die dan in een gouden bad eindigt of zo, werd hij erin gelokt. Maar goed. Jongens, ja, ja. ander dingetje deze week. De campagne van D66 in Rotterdam kwam leuk op stoom en die maakte een filmpje. Um, om te laten zien uh, wat gewone Rotterdammers ervan vinden. Laten we eens even gaan luisteren naar een fragment. Ik ben een half jaar geleden verhuisd uh, van Rotterdam naar Capelle. Veel liever in Rotterdam willen blijven wonen. Er zijn veel te veel mensen die in, naar een woning op zoek zijn. Uh, te weinig huizen, prijzen die mega zijn gestegen... na 2,5 jaar heb ik het opgegeven. Ja, deze, deze keurige dame die klinkt zeer geloofwaardig, maar het punt van het filmpje is... Dit is gewoon een D66-lid. Dus ze hebben filmpjes gemaakt met testimonials van hun eigen D66-leden. Karen, ik plaag je net een beetje om wat weer ervan. Ja, dat is manipulatie, denk ik. Ja. ja. En klinkt nou ja. als een gewone burger die wil dat je herkenbaarheid hebt. En het is vooropgezet doorgedacht spel... Ja, maar aan de andere kant, dat gebeurt toch met heel veel campagnefilmpjes. Geen enkel campagnefilmpje is toch helemaal echt... lijkt mij, ze gaan ook niet uitzenden wat ze niet willen uitzenden... want het is geen live tv. Nou, ik denk dat mensen vandaag de dag wel misschien denken... is het fake nieuws of niet? Maar ja. als je gewoon een beetje moodmaking wil doen... dan ja. is dit wel de manier om dat te doen. Danny, kun jij dat plaatsen bij zo'n keurige partij als D66? Nou ja, ik, als je me dat een jaar geleden gevraagd had, had ik gezegd... nee, maar als je ziet wat er de afgelopen maanden bij die partij gebeurt... ze waren tegen de sleepwet er opeens voor... Uh, de donoren vliegen je om de oren. Ja. Uh, oh En als we dan toch uh, bezig zijn... laten we het referendum meteen killen. Ja, Dan kun je net zo goed gewoon D66-leden voor de camera plaatsen... die, uh, die dan uh, zich voordoen als uh, ja. uh, zogenaamde normale Nederlanders. Het, het past wel in een patroon. Jan Smits, oogleraar, de Tijn Eindhoven. Ook nog een standpunt over D66? Of? Nou, nou, over D66 niet zozeer. Maar onze jonge, onze jonge dokter, die we zo meteen zullen horen... Ja. die heeft hier mooie, goede opvatting over... Ja. wat we zouden moeten doen. En dan zou dit stiekeme gedrag, zal ik maar even zeggen, ja, maar zou gaan, niet moeten mogen. We gaan straks een jonge dokter introduceren... die haar uh, promotie gaat verdedigen uh, wat de politieke campagnes. Dus daarover later meer. Ze knikt alvast um, al een vanuit het ja, politie. Ja, toch, is hier dus in de verte leuk, ja. zitten. Ja. En dames en heren, dan nu het meest belangwekkende nieuws... van afgelopen week. Hyper de hype, hoera! Ja, dat zijn de topsalarissen bij de banken. Dat was eigenlijk vorige week ook al, maar dat heeft zich natuurlijk verder uh, ontsponnen. ING heeft dat salarisvoorstel, hè, die, die extra aandelen voor Ralf Harmers de topman ingetrokken. Maar ik wil het toch eigenlijk hier aan tafel even over hebben. Niet op het niveau van, is nou twee of drie miljoen genoeg. Maar meer in het algemeen, hoe deze discussie zo uit de hand kon lopen. Karel Kracht, je bent zelf headhunter. Ja. Uh, kent veel mensen in de top van het bedrijfsleven, zowel een man als vrouwenkant. Uh, hoe zie jij dit? Het specifieke ING-verhaal of die hele salarisdiscussie? Eerst even ING en dan in het algemeen in dit, dit hele klimaat. Want het is, is volkshoede. Ja, nou, het, is is, het is bestuurdersbashing time in, ja. de, in Nederland. En het is uh, bijna uh, niet meer chic om te roepen... dat je één, nou sowieso bankbestuurder bent... Uh, maar ook in een andere uh, ja. bijvoorbeeld publieke domeinen wordt het je echt wel ziek gemaakt. Want er zit zo'n vergrootglas op. En dat, uh, um, wat nou precies uh, de discussie met de ING? Ik ben niet een, een bankenexpert, nee. maar ik snap wel... dat de gewone mens zich afvraagt van... hoe komt het dat die verschillen zo enorm groot zijn? Ja. En uh, hoe kan het dat net voor het sluitstuk dat een commissaris aftreedt of er een nieuw bestuur komt... eventjes, en zo lijkt het dan... even snel uh, een salarisdealtje doorheen ge wordt gedaan. Ieder mens voelt aan zijn onderbuik dat dat niet lekker... Uh, daar is wat. En ik denk die eis naar de transparantie... Jeroen van der Veer heeft het er even als voorzitter van de raad van commissaris... doorheen gejaagd voordat Hans Weijers, de nieuwe raadvoorzitter... Uh, zo dat komt zo het, het over misschien. Maar kun, je weet ja. natuurlijk ja. allemaal de nuance niet. En dat is een beetje het fineste ervan. nu ja. zegt vandaag in het Financiële Dagblad in een interview... Godfried Engbers, hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit... en lid van de WRR... Die zegt, we zitten eigenlijk in een fase van herijking van wat we een gerechtvaardigde beloning vinden. Dus iedereen vindt iets van salarissen. Iedereen vindt vooral dat de buurman minder moet hebben. Maar dat is kennelijk, accepteren wij hogere inkomens niet meer. Jesse Klaver heeft geloof ik van de week voorgesteld dat het hoogste inkomen moet ongeveer tien keer de laagstbetaalde bediende zijn. Laten we zeggen twee ton bruto. Gaan een aantal kerels gaan dan terug naar 10%. procent. Ja, ja dat, een aantal dat dames wordt, ook, ja. ja. Alleen Matthijs van Nieuwkerk heeft, geloof ik, nu eh, 30% van wat hij had. Als, eh, je hebt die wetnormering normering topinkomen ja, bij de overheid. Ja. Mag je iets van 180.000 euro bruto verdienen? Ja. Um, maar is dit, is dit een soort volkshysterie? Of zeg je van eigenlijk is het, uh, we komen tot inzicht dat die kloof tussen arm en rijk te snel groeit en op deze manier gaan we hem uh, verkleinen? Nou, dan heb je wel twee hele grote topics hier te pakken. Um, ik vind dat er ongenuanceerd wordt gesproken... over ja. waar die normeringen allemaal op van toepassing moeten zijn. En het wordt nou wel heel makkelijk gewoon breed uitgesmeerd... van, het, van, van de top van bedrijfsleven ja. tot een maand ziekenhuizen. Als je het over ziekenhuizen hebt... dan heb je het, vind ik, toch echt over een andere organisatievorm... Uh, dan bijvoorbeeld een bedrijf wat zelf is gestart, wat is gegroeid... en wat producten of diensten aflevert. Als het daar fout gaat, ja. dan gaat alleen dat bedrijf kapot... Uh, de aandeelhouders waar waarde gaat weg. Werknemers staan op straat. Dat is een bepaalde schade. Als een ziekenhuis opvalt. Ja. dan is dat een veel groter probleem. dan dat een bedrijf uh, opkomt. Ja. En dus ik snap wel dat daar mensen zich. Maar terug het gaat over natuurlijk maken. minder over ondernemers. Ik bedoel, niemand wordt boos. dat Joop van den Ende miljardair is geworden, geloof ik. De, de, de topvrouw van Wolters Kluur. hoor je nooit iemand over. Nancy McKinsey, die verdient structureel meer dan 10 miljoen. Ik geloof dat het 16 miljoen heeft het op het moment. per jaar. Het gaat natuurlijk over publieke functies. En een bank is een heel klein beetje publiek. Als die omflikkert, kunnen wij het betalen. Danny, jouw stampen? Ja, weet je wat me opvalt. Probeer in Nederland altijd internationale problemen op te lossen. Want het is inderdaad waar dat je, je kunt afvragen of sommige topmannen en vrouwen of de vergoeding die ze krijgen of die wel in verhouding staat tot het werk dat ze doen en de risico's die ze dragen. Maar we proberen in Nederland dit probleem op te lossen door tegen onze bank te zeggen dat die verhoging vooral niet door mag gaan. We proberen belastingontwijking op te lossen in Nederland. Terwijl dat is ook een internationaal probleem. Het ja. maakt voor de Google's en Facebook's echt niet uit of ze belasting betalen in Nederland of op een of ander schimmig eiland. Dus dan gaan ze gewoon ja. elders weg. Ik vind het mooi om te zien, maar het is wat naïef. Maar wat me wel opvalt is dat als je gewoon puur kijkt naar de peergroep van de beste IRG, Man, dan zou hij tussen de 5 en 10 miljoen moeten verdienen. Wat ik dus niet snap, is dat die raad van commissarissen... zo kort voor de verkiezingen, als mensen sowieso wat gevoelig zijn... en als politici ook gevoelig zijn voor wat er in de kranten lezen is... Ja, het staat dat in ze... het jaarverslag, hè? dat is het punt. Uh, ja, maar ja, dat, het staat in het jaarverslag. Maar je kunt ervoor kiezen, je kunt zelf bepalen wanneer je de discussie gaat voeren. Je kunt zelf bepalen wanneer het naar buiten brengt. Je kunt zelf bepalen ja, ja, als je het, het jaarverslag komt. drukt en de cijfers naar buiten komen... dat is volgens mij het probleem. Dus ja, maar moet je kunt toch ook, komen. Ja, maar het kan toch ook volgend jaar. In, in de eerste helft. Oké, okay, dat, dat zou inderdaad kunnen. Ja. Ach, joh, het is en gewoon zo'n stapje. Jongens, het is en gewoon. Een stapje, ik ik besluit, bijna... het is socialistische historie. Ik ben ervoor dat er grotere kunnen zijn. Uh, over de gesprekken van deze middag. Danny, uh, vrouwen aan top... Heb jij vrouwen in je bedrijf, in nul team? Mijn, mijn uh, eerste man is een eerste vrouw, dat is mijn zusje. Oh, dat is je zusje. <laughs> mijn mijn topanalist is een vrouw, mijn PA is een vrouw... en ongeveer 50% van de ZZP'ers waar ik mee werk zijn ook vrouwen. Dus, uh, ja, Terwijl ik, hoor. naïef als ik ben, dacht die hele techsector... Dat, dat is een mannenbusiness. Nee? Nou, dat is een soort imago. Ik zie de professor ook een beetje nee, huh? ja en nee schudden. Ik, ja, uh, dat is hard aan veranderen. ja. Ja, bijvoorbeeld kijk, als, ik ben 25 jaar geleden begonnen aan de technische universiteit. Toen waren er behalve bij bouwkunde eigenlijk nauwelijks meisjes die, ja. die techniek studeerden. En nu zitten, ik, ik weet niet de totale quota, maar zijn natuurlijk bijvoorbeeld de faculteit als industrial design heeft aanzienlijk meer vrouwen dan uh, fysica. Maar bij natuurkunde en chemie komen toch steeds meer. Ik denk dat we daar wel rond de 20, 25, 30 procent zitten in sommige mm -hmm. studies. Terwijl ze bijna afwezig waren 25 jaar geleden. Ja. En uh, vooral in informatica en de wiskunde zijn ook veel vrouwen. Dus dat is... Het verandert dus. Het, ja, nou, ja, dat, dat is dan het goede het nieuws. Karin Kracht mee. naast mij, Headhunter. Um, even, even de feiten, de situatie. Ja. Hoeveel vrouwen zitten er aan de top in percentage? 10%. 0,7% in raden van toezicht en uh, sorry hoor, bestuur en 15% procent in RVC's. En de minister, zegt die minister wil heus. de politiek ja. wel eigenlijk 30%. Procent. Ja. Dus daar zitten we ver vanaf. Ja. En daar zijn we uitzonderlijk in in Nederland. Een soort Pakistan in de polder. Nou, zeggen. we zijn dus, geloof ik op de Europese ranglijst... zitten op plaats 5 of zo. Ja, oké. Okay. Maar nou, er is wel wat beleid, hè. dingen moeten veranderen. Laten we de verantwoordelijke bewindsvrouw eens even gaan bellen. Even bellen met... Minister Ingrid van Eelshoofd van D66. En goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een zorgelijke toestanden met die vrouwen aan de top. Ja, het, de cijfers zien er uh, niet mooi uh, uit. Ze werden net al genoemd. 11,7% in de raden van bestuur. 16,2% in, um, 16, in de raden van commissarissen. Terwijl we met het bedrijfsleven hebben afgesproken... en in de wet hebben vastgelegd... dat zij streven naar 30% in 2020... Dus uh, die moeten nog heel hard werken om dat te halen. Ja, nu heeft u een brief geschreven... Uh, waarin u aankondigt. Jongens, ik geef het bedrijfsleven nog een kans. Jullie krijgen nog een jaartje. En anders grijp ik in, kom ik volgend jaar met een kwotum. VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, meteen gereageerd door alle leden... een brief te schrijven. Jongens, neem nou vrouw aan, neem nou vrouw aan. <laughs> Zijn er al een paar nou, dat solliciteren? Heb, heb, nou ja, ik heb samen met Hans de Boer die brief geschreven. Ja. We hebben samen aan 5000 bedrijven deze week een brief geschreven. En ik heb overigens gezegd... als in 2019 het er niet veel beter uitziet... dan kom ik met een stevig pakket aan maatregelen. Ik heb nog niet gezegd welke maatregelen dat precies zullen zijn. Want het gaat mij niet om de exacte maatregel. Het gaat mij om het resultaat. U Waarom vindt dat woord zorgen... quotum een beetje naar... maar daar komt het dan toch op neer? En dan gaat de overheid toch dwingen? Ja. Waar het mij om gaat is dat we nou echt eens zorgen... dat, uh, dat het een beetje opschiet. Uh, kijk, en het is waar... Ik vind echt dat het bedrijfsleven zich echt ja. voor moet schamen. Ja. We hebben dit uh, uh, in de wet opgenomen met een afspraak, pas toe of leg uit. En okay. wat we zien is dat 93% van de bedrijven het niet toepast... maar het ook niet uitlegt. En uh, dan denk ik van ja, je kunt niet zo uh, met een wettelijk streven... Uh, je je zou bijna zeggen, het is niet erg dat je het niet toepast... maar leg het even uit waarom je het niet toepast. Danny Mekits heeft een vraag, excellentie. Mevrouw van Engelshoofd. Uh, uh, uh, ik, ik zat te tellen... maar in de Tweede Kamer bij de fractievoorzitters... daar is het ook een beetje deur gezaakt met de vrouw. En... De vierde partij... En... Ja, dat is, maar daar heeft u helemaal gelijk. Er staan ook in de, in de lijstjes, op, uh, als het gaat om politieke vertegenwoordiging, doet Nederland het ook niet goed. We zijn daar ook in ranglijsten gedaald. Ik ben er in ieder geval trots op dat mijn partij ervoor heeft gezorgd dat drie van de vier van onze ministers zijn vrouwen. Uh, uh, dus ja. daar hebben we in ieder geval het goede voorbeeld gegeven. En maar bij de formatie, en dan meneer Pechtold, meneer Kalmens mee, die had natuurlijk ook een vrouw mee kunnen nemen... Ja. Nou, ja. ja, maar we zijn wel... Uh, kijk, wij noemen inmiddels, uh, waar het komen is, is wel onze excuus. Guus in het kabinet, als het gaat om het D66, het uh, nee. <laughs> heeft gekozen voor kwaliteit in ja. het kabinet... en dus voor drie van, de, drie van de vier zijn vrouw. En er is een lijstje met 1500, zoals dat heet, board-ready vrouwen. Dus zijn zijn eigenlijk klaar om in de board te stappen. Ja. En als we dan maar weer even naar die politiek, en er is een heel lang gezocht naar die minister van Buitenlandse Zaken. Na lang nadenken hebben we de jonge, propere, frisse politicus... Stef Blok bereid gevonden om ons land <lacht> te vertegenwoordigen in het buitenland. <lacht> Ja, hoe dat uh, zo komt, daar uh, moet ik toch even, uh, even Mark Rutte op bevragen. Oké, u bent ik er niet zo blij mee. Eerlijk gezegd, een uh, uh, gemiste kans. Hè, er was kritiek op dat er uh, ja. van VVD zeiden, te veel mannen in het kabinet... dat had nu uh, gerepareerd kunnen worden. Helaas is dat niet gebeurd... Overigens mag ik, uh, Stef Blok, goed, goede man. Ja, nee, oké, okay. uh, maar... dat onderdeel, dat strappen, dat geloof ik. Uh, Karen Kracht ja. heeft een vraag, hè, Nou, ik vind het gewoon leuk dat jullie noemen 1500 vrouwen. En ik vind het echt top dat die zich hebben gemeld bij Talent naar de Top. Uh, ik ben met mijn aantal partners al sinds 2011 hier heel specifiek mee bezig. Hm. Wij hebben 10.030 vrouwen in ons netwerk... vanaf senior management, directie en omhoog. En 6.000 daarvan die hebben ook echt gezegd... hier is mijn cv, denk aan mij. Uh, wij denken dan, wij kennen... is er een goede die... minister van buitenlandse zaken... <laughs> dat is ongetwijfeld. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Er zijn er dus gewoon heel veel. Ja. 1500, ja, het, het initiatief is gewoon goed. En ik dacht, die ken ik allemaal, die 1500. En ik schrik ervan dat er in die 1500 bij topvrouwen... Mm. zoveel zijn die ik nog niet ken. Maar je, eh, minister, u noemde net wat. Wij hebben ervoor gezorgd dat het, eh, dat het is gelukt. De vraag is, wat hebben jullie dan anders gedaan... Wat D66 anders heeft gedaan, dat is uh, gelukt. Gewoon keuzes maken. Gewoon zeggen: van dit vinden wij belangrijk. Wij willen dit signaal afgeven. Uh, en het gewoon doen. En uh, we hebben die databank. U heeft er kennelijk nog uh, veel meer. Het excuus, ze zijn er niet. Uh, dat gaat echt niet meer op. Nee. Het is okay. gewoon echt een keuze. En je moet het gewoon willen. En uh, kennelijk is er een probleem dat heel veel mannen aan de top... Nou, we zagen nog het voorbeeld uh, mm -hmm. bij uh, Schiphol uh, van de week. Willen het gewoon niet. Ja, En dat is ontzettend uh, Conservatieve jammer. Conservatieve oude man. En dat moet echt anders. Ja. Gaat u nu uh, gezellig boodschappen doen? Lekker traditioneel, zaterdagmiddag? Nee, dat heb ik vanmorgen vroeg al oh. gedaan. Ik ben nu onderweg naar Zwolle <laughs> waar ik uh, op campagne ga. Oké, okay. Nou, veel plezier op campagne. Dank, minister van Engelshoven. Oké, okay, tot ziens ja, ah, nou. zo, Kader Ja, de headhunter van Van der Laan en Ze dus heeft uh, dikke lijsten met uh, lijstjes. En toch lukt het niet, hè, die vrouw. En dan is mijn eerste vraag. Laten we nou ook eens even de beuk erin gooien. Willen ze wel? Ja, Kunnen absoluut. ze wel? Ja, ook. Ja? Waarvoor niet? Nou, dan zijn we klaar. Goed, ja. we gaan naar het volgende op. <lacht> we gaan het over sleepwet hebben. Maar uh, nee, maar het lukt toch niet. Wat zeg je hey, nou? Het, lukt, het, het gaat zo langzaam. Het is altijd heel Jort, makkelijk het... om de oude conservatieve mannenwereld de schuld te geven. Ja, en daar ben je we het helemaal even... niet mee eens. Precies, laten we ook even... Uh, reëel kijk, zijn er misschien ook vrouwen die dingetjes verkeer doen, dat maar niet lukt. Het is te plat om het steeds op die mannen en die vrouwen te gooien. Dat dat media-hype haalt, dat snap oh. ik, want dat is... Dat Moeten snap we het -neutraal aanvliegen, dit? Nee? Wat dan? Nee, je moet het in groter perspectief plaatsen. Hm. Um, dat die mannen en vrouwen, zeker in Nederland, het is ook wel een deels een Nederlands uh, probleem, uh, zo op elkaar reageren en dat het zo is gevormd, dat heeft echt uh, complexe oorzaken. Dat is niet omdat mannen geen zin hebben, vrouwen het niet kunnen, geen ambitie. Oké, okay, probeer er eens een paar te noemen. Wat zijn de oorzaken? Nou, uh, historisch Historisch gezien, denk ik, dat wij een aantal, uh, bijna honderd jaar... best wel veel wetten hebben gehad na oorlogen... om die vrouwen die in uh, schaarste van mannen, omdat mm -hmm. die naar buiten moesten... Uh, in het arbeidsproces trekken en weer gewoon plat hebben gezegd... ga maar uh, kinderen baren en zorg maar dat je de hoeksteen van de samenleving bent... Ja, ja. Dat is een hele aandacht. duidelijke. Stond dat dus... er wettelijk in? Want vroeg, als je, ja. dus je, dan, je moest Absoluut. getrouwd zijn... of je werd gewoon ontslagen als je niet... Ja. Als je in je hebt, ja? hebben we afgeschaft... Ja? Ja? dat een vrouw juridisch onbekwaam was als ze ja. gehuwd was. Ja, dus ja dus dat dus is best, best heel recent. Kopen. Ja, maar, ja, ik, dit, er... maar dit is wel 50, 60 jaar geleden. Nee, maar Hallo? dit uilt enorm na. Dan ja. hebben we nog de invloed van de kerken. De katholieke kerk heeft ook een duidelijke poot. Oh, de katholieke kerk heeft oh, er de kerkkund zijn er een heleboel. Maar die hebben zeker daar aan bijgedragen. Diep is ook, ja. Nou, ja nee, ja. Goed, de nonnen komen ook in opstand, hebben we gezien de afgelopen weken. Ja. Dus, uh, nou, dat is een belangrijke. Ik denk ook dat er een, uh, uh, als je een actueler maakt. We herkennen gewoon onderling onvoldoende mekaars kwaliteiten. En ja. daar ben je eigenlijk een soort. Je zegt nu, ik ben een headhunter. Ik hunt niet die vrouwen, ik zorg mm. dat ik de tolkvertaler ben. Ja. Het is zorgen dat je ziet wat een ander heeft. Ja. Het is een zelfbevestigend systeem. Ik denk, Demi, je hebt het leuk gezegd, Het staat ook op je website. Als je altijd doet wat je hebt gedaan, dan krijg je nog steeds hetzelfde. En als je dat blijft bevestigen, dan is dat zo. Ja. Het is ook zorgen dat je mekaar leed spreken. Mannen en vrouwen zijn echt wel verschillend. En die moeten wel? Elkaar... Ja, gelukkig wel. Hoera. Ja, diversiteit ja? is leuk. Noem even de, de grootste verschillen. Nou, moeten we het daar echt Zijn vrouwen andere hebben? managers, andere ondernemers dan mannen? Nou, is het... Ik lees de laatste uit alleen maar boeken... waarin staat eigenlijk zijn we zo'n beetje hetzelfde. Zijn er zijn helemaal geen grote verschillen. Dat is een misverstand van Darwin. Nou, ik denk dat er wel degelijk verschillen zijn. Ja, uh, ja absoluut. Uh, ik denk dat een aantal kwaliteiten bij vrouwen... is de zorgen en het samenwerken. Dat dat van nature meer in de gender zit. Maar uh, mannen- en vrouwenkwaliteiten zijn wel gelijk verdeeld. En uh, uh, persoonlijkheden zie je ook. zijn wetenschappelijke onderzoeken voor. zijn evenveel ja. mannen en vrouwen met dezelfde persoonlijkheden. Je hebt overal valkuilen. Dus je hebt topmannen die te zijn. Topvrouwen die ook te zijn. Dus daar zit het verschil niet in. Nou ja, de topvrouwen die wel... we kennen... dat zijn vaak natuurlijk halve kerels hè, op dit moment... Hey. Even uh, quotum gaat helpen. een ja, quotum, quotum, quotum krijgen. Ik denk dat uh, de Nederlanders zijn slecht in revoluties geweest. En als je een beetje kritische massa met snelheid wil hebben, dan is een quotum met tanden absoluut nuttig. Als ja. we het gewoon gaan uitzitten, is allemaal al uitgerekend. Dan doen we er nog bijna, ik geloof tussen de 40 en 60 jaar over. En dan ja. zijn we er vanzelf. Oké, okay, dus zijn Scandinavische landen die hebben dit geprobeerd. Ik geloof in, in, in IJsland. 40% man, 40% vrouw, 20% in te vullen. Ja. Dat zal genderneutraal ja, zijn, ik weet niet. Maar dat, wat, wat levert dit op? Weten we nu na een paar jaar... Massa. dat het tot betere diversiteit, tot betere besturen... Tot, tot meer geluk voor iedereen leidt, feitelijk? Ja, daar zijn... Nou ja, goed, daar komen nu bewijzen van. Ja. Dat er bijvoorbeeld, als de, de goede mix is tussen mannen en vrouwen... en ook nog andere diversiteit... want het is niet alleen maar gender. Het is echt... Echt veel meer dan dat. Mm -hmm. uh, dat er uh, um, misschien wat minder snel financieel uh, acute waarde wordt gegenereerd. Maar dat er wel veiliger wordt uh, geïnvesteerd. Dat er meer op verschillende stakeholders wordt ingestoken. Dus er komen nieuwe waarden yeah. in de waardering van succes van een bedrijf. En ik denk dat dat echt een, een, een uh, essentieel verschil gaat maken voor de toekomst. Danny Mekic. Ja, Noorwegen is een van die landen waar dat inderdaad ingevoerd is. Wat mij dan verbaast is dat volgens mij twee jaar geleden, dat onderzoek dat, dat ik dan tegenkwam... van de 126 grootste Noorse bedrijven... is nog maar in negen gevallen de vrouwen-CEO. Dus ja, inderdaad, het percentage klopt dan misschien wel. Uh, maar dan zie je vervolgens weer een ander probleem ontstaan. Namelijk dat de doorstroming van vrouwen naar nou, dus de echte... De, de, de aansturende toppositie, die blijft van achter. Dus ik weet niet of het echt werkt. Maar wat ik, dan, wat ik een beetje raar vind altijd aan deze discussie... is dat het, het gaat alleen maar om die topfuncties... Ja. Maar ondertussen zijn er in Nederland honderden scholen... Ja. waar geen enkele mannelijke docent te vinden ja. is. En, maar het gaat altijd om die topfuncties. Dus het, het heeft een beetje... Ja, er is van weg van aan de top, daar moet het allemaal gelijk zijn. En aan de onderkant doet het er minder toe. Ik probeer me nou, dan Een, dan een altijd... aantal beroepen worden totale vrouwenberoepen En daardoor ook, ironisch genoeg, onderbetaalde beroepen. Want de rechtelijke macht, juristenrijd, de, ja, dus de ja, commerciële advocatuur een mannen... Ja. En de, de enorme devaluatie. Ja. Dus op het moment dat vrouwen een beroep bestormen... Ja. Dalen de inkomens. Ja. Nou, goeiemorgen. Ja, verschrikkelijk. Omdat jullie niet onderhandelen, stommeling. Ja, daar zijn vrouwen inderdaad wat minder uitgesproken in. Ik denk ook als vrouwen zich... Ik, weet je, ik ben sowieso vanuit het uitgangspunt... don't fix the women. Dat is echt niet nodig om alleen maar die vrouwen nu te zeggen... je moet beter leren onderhandelen. Het is ook gewoon tegen die mannen zorgen dat je op andere manieren... naar dit soort uh, um, um, herkenbaarheden... Aan, dus moet je kunnen onderhandelen om bij die top te horen... Nou, ik, ik, ik moet ook in deze discussie altijd terugdenken. Ik, ik, heb, ik heb werkgroepen verzorgd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat was ik student, eh, docent. En ik had op een gegeven moment een huilend meisje in mijn klas... En ik vroeg haar in de pauze of ze me wilde vertellen wat er aan de hand was. Dus ja. zei ze dat ze gedwongen was door haar ouders... om de honorsbachelor rechtsgeleerdheid te volgen. Dat ze eigenlijk geen jurist wilde worden. En al helemaal niet de honorsbachelor wilde volgen. Ze wilde gewoon verpleegster worden. Ja? Nou ja, ze had een hele leuke vriend, zei ze. En ze vond het eigenlijk wel gezellig thuis. Best. Ze wilde wel studeren, maar ze wilde niet die maar druk die is ervaren. Wel en dan, is dan moeten 1, we wel... Hè? Ja, en is één. Ja. Maar het is wel een zijde van het debat waar we te weinig aandacht ja. voor hebben. Je hebt ook gewoon mannen en vrouwen... Ja. die in vrijheid willen kiezen voor een afwijkend pad. De, de SGP en dat moet wil gewoon lekker in de en de SGP, weet ik hebben geen SGP-code. De mannen die gepasseerd zijn. Stel je werkt in de ambtelijke dienst, in de rijksdienst nu. Daar wordt enorm gekeken naar, naar kleurtjes, naar man-vrouw verhouding, noem maar op. En ik snap het. Ja. Die worden positief gediscrimineerd. Als jij een talentvolle vent bent, dan kom je dus nooit meer aan de bak daar. Ach, wel nee. Nou, als ik een vent was van 28, ik had goede academische raad... zou ik zeggen, ik ga hier geen carrière maken... want de kans dat ik omhoog geduwd word... is minder groot dan wanneer ik bij een commerciële omgeving zit. Nou, sowieso die positieve discriminatie, ja. dat vind ik ook al een leuk, uh, leuk, leuk thema. Uh, overal staat bij gelijke geschiktheid. Nou ja, En als er dus gelijke geschiktheid is en je probeert hier balans... dan kunnen bijvoorbeeld sommige vrouwen doorstomen... Ja. Um, ja, waarom die vrouwen bij, het, of bij de mannen in dat rijk dan niet kunnen doorstromen... Ik, volgens mij zijn er helemaal niet de bewijs voor... dat die okay. mannen daar überhaupt niet door kunnen stromen. Gaan we eens even kijken, want het wordt ook één grote vrouwenclub daar. Uh, ik dank je zeer, Karen Kracht. Partner van Van der Laan Het Co, Bureau, gespecialiseerd in diversiteit. Dank. Dan is het nu tijd voor... De Jonge Dokter. En daar staat ze. Dokter Eva Groen-Rijman, de jonge dokter in de filosofie... promoveerde begin februari op de overtuigingstechnieken... die politieke partijen gebruiken in hun campagnes. En dat is eigenlijk recht in de roos, want dat is op dit moment. Um, dokter, ik zeg, uh, ga van start. Dank u wel. Um, ja, het ging net over manipulatie, maar ik begin even aan de andere kant. Uh, want uh, veel mensen lijken te denken, en ook veel filosofen denken dat... dat moderne campagnes eigenlijk niet thuishoren in een democratie. En dan moet je dus bij moderne campagne technieken denken hè, aan uh, bijvoorbeeld framing. Dus onderwerpen op een geïnterpreteerde manier presenteren. Of ook het oproepen van emoties. En dat zou niet passen in een democratie, omdat het eigenlijk zou moeten gaan inderdaad, om waarheid, goede argumenten... Ik laat zien in mijn proefschrift dat dat idee op zichzelf klopt over democratie. Uh, dat inderdaad redelijk overtuigen centraal moet staan. Maar dat betekent dat er ook wel plek is voor zulke communicatietechnieken. Um, want ook voor redelijk overtuigen is het belangrijk dat campagnes andere dingen doen. Dat ze kiezers aanspreken, dat ze aandacht trekken, dat ze hen bij politiek betrekken. En daar heb je andere communicatiemiddelen voor nodig. Soms dan alleen redelijk debat. Um, dus zolang technieken zoals uh, framing en market targeting van kiezers... of aanspreken op emoties niet respectloos worden tegenover de kiezer uh, of de kwaliteit van het pub publieke debat schaden, dan passen die vormen van campagne voeren in een democratie. Nou, dat is een hele korte en heldere pitch. Snappen we hem allemaal, Danny? Ik denk, dat, ik denk het wel. Ik denk dat we het ook allemaal aan de lijve ondervinden. Want laten we eerlijk zijn, als je de debatten volgt... en dan voel ik me wel eens aangesproken door een politicus... dan denk ik van, gaat het nou om de inhoud of gaat het om de vorm... of gaat het om de presentatiestijl? Dus ik denk dat we aan de lijve ondervinden dat er iets met dat debat is... wat groter is dan alleen maar de feitelijke argumenten en de inhoud. Mm -hmm. nou, nou, nou bent u uh, lid van de fractie van GroenLinks in Amsterdam. Als ik het goed begrijp. Althans, je bent GroenLinks te Amsterdam. Uh, uh, ja, ik en ben actief, actief in, uh, in Amsterdam-Noord bij de bestuurscommissie. En daar oh, ben ik zelf okay. Duo. Dus ik mag mee discussiëren, maar niet stemmen. Oh, oh. oh dat is wel... <laughs> Zo dat. wat is dit nou even oh, maar goed. Ja. GroenLinks is natuurlijk een voorbeeld van een partij... die met die grote campagnes rond Jesse... en ook die hele persoonsverheerlijking met die documentaire. Jesse, dat had natuurlijk niks met documentaire. Dat was gewoon propaganda. Maar oké, okay. uh, maar die zijn daar sterk in. Puur die emotionele band met jonge mensen vooral. Is dat eigenlijk het, het voorbeeld van hoe het moet? Nou, uh, kijk, het moet allebei. En uh, dat is ook da wat ik probeer te laten zien. Kijk, je kan het eigenlijk niet scheiden. Hè? Als, je, uh, als je mensen wil overtuigen van argumenten... dan zul je eerst hun aandacht moeten trekken voor een onderwerp bijvoorbeeld. En heel mm -hmm. vaak komen er nieuwe onderwerpen langs. En dan zou je ze dus daarbij moeten betrekken. Wil je überhaupt dat mensen nadenken over een onderwerp... en dat willen we graag... Uh, da dan zou je ze moeten aanspreken op een bepaalde manier. En dat kan inderdaad soms op andere manieren gebeuren. Yep. Um, alleen daar moet het niet stoppen natuurlijk. Het moet vervolgens moet het nog onderwerp worden mm -hmm. van een redelijk debat af... En ja. Van Heeft u een voorbeeld nu in de huidige campagne ja. waar u iets langs zag komen van u dacht, hé hey, dat is interessant? Dat, dat past in mijn. Nou, de, de, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk in volle gang. Zeker dit weekend. Ja, nou, ik krijg die vraag uh, heeft u, vaker, heeft u, dat ja? zou je niet verbazen. Ja? Uh, het grappige is wel bij gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, zeker is natuurlijk dat het ook vaak wel. Ja, in, in Nederland sowieso is interessant, eigenlijk als het over campagnes gaat, omdat er heel veel partijen zijn. Ja. Uh, er is relatief weinig geld. Dus als je het vergelijkt. Ik, he, ik heb het echt over campagne technieken in westerse democratieën. Nou, dan zie je natuurlijk dat er voorbeelden in Amerika en, en uh, Engeland bijvoorbeeld zijn. Uh, die, ja, die waar, waar Nederlandse Gemeenteraadsverkiezingen wel nee. heel uh, anders uh, bij uitzien. Zeg maar, amateuristisch. Hè? Dus ja. Uh, nou ja, amateuristisch, dat, kijk, dat is, het wordt vaak een beetje neerbuigend over gedaan. Um, maar ik denk tegelijkertijd dat juist ook uh, de straat opgaan, uh, mensen flyeren, met mensen in gesprek gaan, dat is, zijn eigenlijk nog steeds best belangrijke onderdelen van Toch campagnes. Wel, en gelukkig maar, want dat levert gewoon heel veel. Je ziet het nog steeds. Ik had ja. net even dat voorbeeld in de hype van de week uh, van d 66 op campagne in Rotterdam die dan zijn eigen leden gebruikt in filmpjes... en suggereert dat dat gewoon een Rotterdammers zijn. Is dit een doodzonde? Nou ja, ik... Uh, ik, ik... Ik ken de casus niet, dus ik heb er net even over zitten nadenken. Um, nee, dat goed. manipulatie zou ik niet meteen zou hebben gezegd. Kijk, het is wat er natuurlijk. Uh, uh, ik ken ook niet het hele filmpje. Maar als inderdaad hè, wordt voorgedaan alsof mensen dat uh, een verhaal vertellen zonder politieke motieven. terwijl die er wel zijn. Ja, ja. nou dan is dat natuurlijk zeker een probleem. Aan de andere kant, als daarmee een onderwerp aan de kaak wordt gesteld. wat wel degelijk speelt. Hmm. en wat uh, relevant is. en waar D66 ook echt uh, zich voor hard wil maken. dan uh, zijn dat op zich weer aspecten van zo'n filmpje. wat die wel gewoon uh, relevant zijn. In de maar gewoon zeggen Voor een van onze leden kwamen we tegen op straat en, en die vond... uh, we hadden ja. leuk. Ja. We kwamen alleen maar leggen ja, dat is. Ja, dat deze zich ja. zoveel ja. leden heeft. Ja. Iedereen die interviewt op Rotterdam staat, is toevallig. Uh, ja. Maar tot zover. Dokter ja. Eva Groen, Raymond. Hora Est. Horaest. Dokter, Kelder en Kool. Ja, dank u zeer. Ja, mooi. Uh, we, gaan, uh, ja, we gaan eigenlijk naar het uh, pièce de Resistance voor deze uitzending. De sleepwet. Die mogen we eigenlijk niet zo noemen. Dus de wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Aanstaande woensdag gaat u. Uh, mag u voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen... en dan nog een ander vakje uh, kleuren voor die... ja, ben je voor of tegen die sleepwet? Waar mag je die, stemmen, aan, aan... Waar mag je die wet niet zo noemen? N nou ja, goed, je hoeft niet aan mij te vragen... maar de, nou ja, de, de, de regering het. vindt het een onrechte dat sleepwant wordt niet gesleept. Wordt. Nee, maar dat is heel ja. interessant, want dat wordt heel hele tijd geroepen. Maar het is heel gebruikelijk om een groep artikelen die ergens in de wet worden geplaatst om daar een naampje aan te geven. Ja, ja maar het dus, is een dus, naam waar is... ze niet erg op zitten wachten. Nee, dat snap zeggen, ik, dat begrijp ik. Wij sleepnet met hele grove mazen. Want we gaan, we gaan heel <laughs> gericht zoeken, dus we hoeven niet alles binnen te slepen. De bijvangst ligt er meteen al uit. Dat is toch echt de suggestie van minister Kajja O'Longren. Zeker, maar toen Plasterk hier uh, op een gegeven moment een beetje over begon te praten... toen ging het nog om ja. ongericht tappen. Ja. Alleen ja, dat viel een beetje slecht. Dus toen hebben we er een hele ingewikkelde term van gemaakt. En uh, het was uh, Kees Verhoeven die het over uh, de sleepnet... Te hebben, te hebben, ja. kamer, niet, en, ja. en nu zegt hij dat het absoluut niet meer het geval kan zijn dat we het een sleepwekker okay, hebben. Ik denk, okay. ja, laten we dat even duidelijk maar, maken. En nu even, even, even de zaak. Woensdag sta ik in dat stemhoekje. Uh, ik weet ik exact nog niet echt wat ik ga stemmen. Maar mijn gevoel zegt. Het zou misschien voor de verandering wel eens aardig zijn... om de boven ons gestelde te vertrouwen. Dus als het kabinet zegt en de autoriteiten zeggen... stem daar nou gewoon voor, want het is goed... want dan hebben we niet al die, die ISIS-terroristen hier in Nederland... dan kunnen we ze lekker pakken. Dus ik was eigenlijk geneigd om gewoon eens te luisteren naar de macht. Maar hier aan tafel, eh, hoogleraar Techniekrecht... Technische Universiteit Eindhoven, dus Jan Smits. U heeft een brief geschreven met andere hoogleraar en u zegt eigenlijk die wet die rammelt aan alle kanten. Uh, niet voortekenen, niet doen, fout. Nou ja, kijk, het is, deze wet is een sluitstuk... Van een, van een sinds 2001 op gang gekomen beweging en wet en regelgeving in Europa... om de jihadisten of de terroristen, of hoe je het maar ja. wil noemen, te bestrijden. <kuggen> en ik beschouw deze wet als een... Als een uh, ja, ik, heb, ik heb het in een interview op een andere plek... heb ik het uh, de overheidskers op een data genoemd. En dat is precies wat ik het vind. Dat klinkt ongezellig. Ja, dat, dat is ook ongezellig. Um, Even als we naar de, naar de manieren kijken waarop er getapt mag worden en het toezicht erop. Er is, vanuit juridisch perspectief is er al heel veel over gezegd dat dat toezicht eigenlijk maar ter nauwere nood voldoet aan de toets die het mensenrechten hoefde in 1978 in de Klaas-case. Ja. Die ging het over precies hetzelfde Maar de minister zegt, alle waarborgen zijn eigenlijk na de tweede lezing... zijn die in die wet gezet. We zorgen dat we niet ongericht gaan zoeken. We gaan echt niet ons bezighouden met goede mensen. We zoeken nou, maar het, is opvallend, het is opvallend dat, ja? dat, dat meneer Bertolle... is normaal nooit in de, in de publiciteit te die krijgen. is de? Dat is de baas van de HIV. d uh -huh. um, uh, er zijn een aantal mensen die uh, in het wetenschappelijke veld uh, heel erg voor en voor en voor de wet zijn. Als je dan gaat kijken naar hun credentials, dan kun je daar een vraagteken ja. bij zetten bij de onafhankelijkheid. Dus, Wat bedoelt uh, u daarmee? Nou ja, als je, als je kijkt naar hoe, sommige uh, bijzondere hoogleraren bijvoorbeeld, hoe die gefinancierd worden. Uh, door de bedoel bedoelt u? Nou ja, even de door, de, noem me even de namen. Er zijn nou, ook leraar die echt corrupt zijn, bedoelt u dit? Nou, ik weet niet of ze corrupt zijn. Ik denk niet dat ze corrupt zijn, maar ze, ze komen uit een wereld... en dat is misschien hetzelfde als waar we het net over hadden... Uh -huh. als het over mannen en vrouwen gaat. Het bevestigen van het andere, ja. van het tegengestelde... en tegenspraak organiseren... Maar dat kan ik is... ook van u misschien zeggen. U heeft een bepaald standpunt ingenomen. U vindt dat, we dat de, die, die sleepwet, he, die moet afgestemd worden wat u betreft. Krijgt u betaald ja. door Amnesty International? Ja. Nee. Oké, okay. Nou, dan ja, hebben we dat okay, dus klaar. u bent volledig onafhankelijk. Kunnen nu even op de ik durf met alle, ja? ja, maar Ik durf met alle de op ja, De duimpjes er de, de, de AIVD maar mag, maar mag zaak, aan de AFD. Die die wet is gevaarlijk voor burgers, want eigenlijk is de overheid in staat om. Uh, nee, maar, maar laat ik het op een hele andere, man andere manier zeggen. Als we kijken naar de jaren 70, ik begrijp niet waarom de jaren 70, die, waarom de, waarom het nu gevaarlijker is dan in de jaren 70. Um, we hadden uh, Palestijnse kapingen, Molukse treinkapingen. Ja, het was we er was geen internet toen? Het was het toen. Was, nee, dat was ja, geen dat internet. Nee, Maar dat is precies het punt. Het ja, maar ze de... hebben dus ook andere communicatie. Ja, Maar, de... maar wat waar, waar, waar is de overtuiging dat het geholpen heeft... En er is vrij veel onderzoek geholpen. heeft... Dat we zo mooi en ruig kunnen slepen. Zo ja. mooi en ruig. Dat dat heeft geleid tot de verhindering van aanslagen. Achteraf krijgen we de hele tijd te horen. Ja, we hadden ze wel in het vizier. Ze zaten in ons groepje. Maar ze, om een of andere reden zijn ze er niet in nou, geslaagd. Rut heeft iedere dinsdagochtend overleg over die veiligheid. Er komen heel veel uh, cases, begrijp ik altijd, langs van dingen die wel. Net goed gaan. Ze zullen nooit zeggen wat het precies is. Maar we kunnen natuurlijk ook niet zeggen. ze houden niks tegen. Dat is toch de bevestiging dat het goed werkt? Dus wat je nu eigenlijk. Nou, we hebben nog geen aanslagen gehad. Maar dat vind ik Dat is niet helemaal waar. Dat is niet waar. Er zijn wel aanslagen geweest. Maar waar het volgens mij in de debat om draait. is de vraag: is het noodzakelijk. niet of het handig is of handig kan zijn. maar is het noodzakelijk dat. Uh, de inlichtingendiensten toegang krijgen... tot vele malen potentieel, want er zitten wat waarborgjes ja. in... maar potentieel vele miljoenen meer keer informatie... dan ze ooit in het verleden hebben kunnen vergaren ja, met Dat is, dan dat gaat dat is de vraag. Hoe gaan, gaan ze in, hoe gaan ze in die grote okay. hooiberg, die nog veel groter wordt... Dus, dus, hoe gaan ze daar die spel in nou ja, vinden? Ze, die, zij die, zeggen, we zoeken. hebben technieken waardoor we niet in één keer slepen. Maar, ja, maar waar we, komen ze, die technieken ze, vandaan? Ze noemen het heel mooi, hoe heet het nou? Um, select while you collect. Dus je gaat niet alles... Uh, <laughs> Dit kiekt als op een soort... Dat in, in, in, in, het, uh, in, die brief. in die brief van jullie, van de hoogleraren. Toen die brief werd gemaakt, zeg maar, in oktober, mm. november vorig jaar... toen was het de bedoeling om het politieke debat te, te beïnvloeden. Ja. Kees Verhoeven heeft daar ook nog een klein beetje naar geluisterd. Maar het heeft eigenlijk niet substantieel tot verbetering van de wet geleid. Ja. Dat zorgt er nu voor... Wel kunnen, zou u met een aantal ingrepen die wet wel zo kunnen maken... dat de veiligheidsdiensten uit de voet kunnen... en dat de waarborg voor de burger sterker zijn? Ja, bijvoorbeeld, waarom moet die dat toezicht in huis blijven? Het hui, in huis, in de zin van de TIB, in de zin van de CTVD. Dat moet je onafhankelijk wegplaatsen. Ja? ja, de enige onafhankelijke de rechter die daarnaar kijkt... en dat is wat het Hof van Straatsburg in 78 gezegd heeft... er moet eigenlijk een rechter naar kijken... als we hmm. zo'n harde inbreuk in ja. op, op, op de democratische samenleving maken. Terwijl precies dat argument de hele tijd wordt gebruikt. Waarom om zouden te ze zeggen... dat niet gedaan hebben? Want dat zou ze het een stuk makkelijker hebben gemaakt. Ja, de Oil Boys Network zou misschien hier wel weer... en dan weliswaar in een wat andere... Ja, een suggestie, maar, maar als de regering... kijkt, de regering vindt het vervelend als ze de referendum verliezen... heel vervelend denk ik zelfs. Dan gaan ze het nog steeds negeren, want ze gaan het nu gewoon doorvoeren. Nee, maar toch. En voor D66 is dit een gevoelig punt. Ze waren aanvankelijk tegen. Toen zeggen ze: ja, we hebben een paar dingen aangepast. Nu zijn ze voor. Er is niks aangepast. Nee, dat is, dat het? Is, dat is allemaal, ze hebben, ja? ze hebben, ze hebben ze niks. juridisch. Is het nee, ze hebben juridisch niks aangepast. Ze hebben een politiek statement gemaakt. In het, in de, in de, hoe heet dat? In ja. dat stuk voor de kabinetsgemaakt. Waarin staat. Ja. Maar dat is, ja, is niet de juridisch. De juridische waarde daarvan is eigenlijk. Oké, okay. maar nu weinig, even, als, als de overheid digitaal wil gaan zoeken, ze, ze, ze willen de. Um, nou ja, wat noem je, de, de bewegingen van allerlei types volgen. Ik kan me dat voorstellen. En dat lijkt me voor mij als burger die graag uh, beschermd wordt, gunstig. Hoe zouden ze dat op een veilige manier moeten doen voor de privacy? N nou ja, op een veilige manier. De, de, de, um, het, uh, kijk, overal waar gewerkt wordt vallen spaanders, Dus het kan ook wel eens een keer fout gaan. En waar het om gaat is dat dat wat fout gaat, dat dat goed beschermd is. Dat is nu niet. Dat is één. Uh -huh. Ten tweede is het zo... Dat um, de vals positieve. De mensen die dus een tijd lang gevolgd worden. Ja. waarbij ze eigenlijk. Dat die een ongelofelijke inbreuk op je, op je mens, menselijk bestaan kan hebben. daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. Maar dat is eigenlijk. Wat, wat, wat geeft. Deze volgen iemand langdurig. Ze denken dat zou wel eens een terrorist kunnen zijn. Blijkt het niet? Te zijn. Wat, wat, nee, nee, zo hij weet het niet. niet eens dat hij gevolgd wordt. Wat is de inbreuk dan? Laten we het op een andere manier doen. Wat nu mag, wat uh, op, de, op grond van de WIF 2002 eigenlijk ja. niet mocht. Volgens mij deze toch, maar goed. Dat is, stel dat je op allerlei uh, technische grins uit die grote databergen... heb iets gevonden waardoor je denkt, wacht even. In die wijk of in, in dat buurtje, daar is iets aan de hand. Maar we weten nog niet precies wie we moeten hebben. Mm -hmm. Dan ka kan in principe iedereen... Modemek, ik noem maar wat. Je ja, gaat in om ga Of in de Schilderswijk of zo. Dan, ga je, ja. dan, dan pak je dus die hele wijk... Vast, hè, ja. Zeg maar alle wifi-routers en alle Bluetooth-dingen. Ja, ik voor. Waardoor je goed, goed gaat kijken. Nee, dat jongens, betekent dat. Nee. Dan, nee, dan nee, ik zet mee. Nee, nee, nee, ik ben praten. niet per, ja. per definitie tegen alles. Nee, nee, maar wacht even. Wat nou, is het, nou is het zo dat, je, dat er zitten dus twee mensen die ze willen hebben, uh, maar ze weten niet wie. Ja. Alleen, er zijn een soort van persoonskenmerken gemaakt... waardoor ze er een stuk of 25 ja, ja. in het vizier krijgen. Ja, die gaan ze arresteren dan. Uh, nou, dat doen nou, ze niet. FD doet dat niet zelf. Goed, nee, maar. die doet dat niet. En die moet dan ook nee, bij de politie wel, wel weer een overtuiging... Dat, want een arrestatiebevel heb je toch nog gelukkig nog altijd niet zomaar... want er komt een mm -hmm. rechter bij te pas. Dus wat dat betreft is, zit daar wel een zekere garantie. Maar stel nou, en wie geeft mij de garantie ja? dat die 25... Niet in een of andere datapile terechtkomen, die vervolgens met de Engelsen, die een traditie hebben van ja. verschrikkelijk lekker en de Amerikanen nog veel erger, afhankelijk van de politieke ja. voorkeur. Ja. Overigens, anders zou het niet hebben. Dat die, dat die dan uh, meegaan in die data ja. en dan sta je op een vliegveld in New York, en nou, of uh, te, tegenwoordig trouwens op Schiphol. En dan kan je, en nou, niet dan kan je er niet ja. in. Danny Makic. Nou ja, vandaag was in het nieuws dat in China mensen met een uh, lage sociale status. Zoals jullie misschien weten, in China heeft iedere burger een score op basis van bankgegevens, wat voor werk oh, je doet, of je points. Social credit points. En dat de allerlaagsten van de bevolking mogen de trein niet meer gebruiken. En dat deed me toch wel een beetje denken aan de infrastructuur. Niet hoe we het hier nu gaan uitvoeren, maar de infrastructuur die wordt aangelegd. Ik zie dit heel erg als een infrastructurele wet... waarbij voor het eerst in de, in de Nederlandse geschiedenis... er een infrastructuur wordt gecreëerd waarbij het technisch mogelijk wordt... Ja. Om, op, om op grote schaal burgercommunicatie af te tappen. En dan is voor mij... Zeg maar, als ik dan in dat stemhoekje sta... Waar de vraag die ik mezelf dan stel is... is deze wet Hitler-proof of niet? Ja, en we kijken nee, als je dus een idioot aan de macht krijgt... De macht. zoals we hebben het beruchte voorbeeld van het bevolkingsregister in Amsterdam... Ja. in handen viel dat van de Duitsers... waardoor ze langs alle deuren die joden ja. konden gaan ophalen. Want dat stond er al wel in. Ja, wat, wat, de dus een... oorlog moet je niet meteen bijhalen. maar, al, maar ja. Hoe wordt onze samenleving als we, als we weten dat we bespied ja. worden? Ja. Hoe kunnen we onbevangen? En dan kom ik terug bij de jonge dokter van zojuist. Wat maakt vrije, gelijke en inkomstigheid? inclusieve communicatie mogelijk, mm -hmm. als je weet dat je bespied wordt. Kan word. worden. Kan nou ja, wordt ook eigenlijk. Want okay. het, het, het, het kan maar zomaar voorkomen als je, als je vanuit balletjes redeneert... van we hebben daar een terrorist en potentieel en daar en daar en mm -hmm. daar... en je kijkt dan hoe groot die cirkels rondom die ene persoon zouden kunnen of mogen zijn... Maar, okay. dan heb je maar, heel maar, Nederland kijk, al te pakken. Ik, ik ben net zo kritisch als jullie als op de oprukkende staat op allerlei fronten. Je kan meerdere voorbeelden noemen. Maar ik wil ook als burger niet dat het terrorisme... Uh, nee, maar en hebben zo hebben we het nu. Het is dus korte termijn politiek. Wij, wij weten niet over tien jaar hoe het politiek klimaat dan is. En er zit er gewoon nu zometeen een wet in. Dus waarin... jij weet al wat je gaat stemmen, zou te horen. Ik weet het, ja. ja. En, en bovendien, wat, wat, wat zo lastig is... is die gegevens worden op een gegeven moment verzameld... en die mogen ongezien naar het buitenland. Ja. En dan zegt de politiek steeds... ja, maar we hebben vijf waarborgen. Ja, maar in noodsituatie mogen die gegevens... dus communicatie van bijvoorbeeld een wijk in Nederland... die mogen ook naar mensenrechten schendende regimes. Regimes worden geëxporteerd. Dat vind ik niet fijn en ik wil er al helemaal niet aan denken wat er gebeurt op het moment dat we een Nederlandse Edward Snowden krijgen... Ja. die met een schijfje Absoluut. onder zijn arm de straat op gaat. en waar niet alleen staatsgeheimen op staan... maar ook die communicatie. Ja. En in alle eerlijkheid, ik denk dat we een stap maken... als het gaat om het toezicht. Maar uiteindelijk de toezichthouders in de CTIVD en de TIB... die worden uiteindelijk door de politiek benoemd. Het is dus in mijn, okay. in mijn ogen ja. geen, Hitlerproefwet. Niet. Ja. Okay. geen hitler Oké, Geen hitler om maar gewoon een, een grootheid... uit de geschiedenis erbij te halen. Ja. Uh, professor Smits, dank ja. u zeer voor dit onderdeel nu, voor de sleepwet. Gaan we even... Um, naar de, de, de week die komt. Ja. De, de, de, de hypjes, eh, Karel. Wat ja, denk je dat er gaat gebeuren? Waar gaan we het over hebben komende week? Maandag, Prix veuve Zakenvrouw van het Jaar. Kom ik weer met mijn vrouwen, maar dit gaat over ja? de ondernemers van de vrouwen. Heb eh, je een um, idee wie het wordt? Nee, want dat houden ze altijd top secret. Dat okay. weten we tot op het moment zelf niet. Ja, ja. Zijn, die, zijn die Zakenvrouwen in het, in het verleden, die. die, die ondernemers die zijn van het, het, het jaar. Nou ja, dus ondernemers ja. van het jaar werden zakelijk vrouwen, moet ik zeggen. Ja. Uh, zijn die allemaal succesvol gebleken achteraf? Ja. Ja, ja absoluut ja, weet je wat het leuke is van die, van die prijs... dat ze dus uh, kijken naar en, en um, om, om daarin geselecteerd te worden... gaat het om persoonskenmerken, om ja. financiële impact... om de maatschappelijke verantwoorde mm -hmm. impact en om zichtbaar gedrag. Of je dus zeg maar voorbeeld ook bent voor anderen in je bedrijf... Ja. en in de samenleving. En ik vind dat zulke mooie criteria Het is wel leuk, een, maar het is ook heel ouderwets dat we dat nog hebben. Een aparte ja, vrouw. Ja, uh, historie is best oh, heel mooi. Prijs. Ja, ja oké, okay, dus dat ietsje mag En blijven. een glaasje champagne erbij, dus volgens mij moet jij ook komen. Maar als jij dat quotum erdoor krijgt, dan gaan we over een paar jaar krijgen we de zakenman man van het jaar, want die wordt dan ook heel schaars. Nee, die zijn er ja. al jaren met echt veel te veel prijzen. En die, ja. die, die, die geven zichzelf ook heel veel prijzen. De koning Willem-Een-prijs. Nee, deze krijgt, doen het echt heel goed. De ultieme keer tot deze. Professor Smits, uh, uw hype voor de volgende week? Uh, ik, ik, ik kan heel moeilijk kiezen. Een hele lage opkomst bij de Russische verkiezingen ma uh, maandag. Dat zou wel eens tot ja. een hype kunnen leiden. Um, omdat dat weer allerlei input geeft voor de Europese Raad op vrijdag en ja, zaterdag. Maar dus... dat kan die Russen niet schelen hoor. Nee, de Russen niet, maar misschien ja. wel de sanctiebepalingen die mm, er vervolgens op. achteraan komen. Ja. Dus ik, ik gok daar een beetje op. Dat. Maar nee. het referendum zelf, natuurlijk, hè. Stel je nou eens voor dat we wel een meerderheid halen, dan hebben we een hype te pakken, denk ik. Ja, een meerderheid om hem, even kijken, want tegen, een meerderheid om hem tegen weg te stemmen. stemmen. Nou ja, maar dan krijgt het kabinet natuurlijk een enorm probleem. Maar ze heerlijk, gaan, het CDA, VVD gaan sowieso door. Ja, we, we, we hebben een discussie ja. gekregen terwijl die ja. onder het tapijt was verdwenen aan het eind van het vorig jaar. Die is door dat referendum is het opnieuw op tafel. En nu kunnen er in elk geval veel meer mensen over praten. Ik denk nog steeds dat die gewoon door zal gaan, overigens. Ja. Maar. Ja, het, het zou heel het mooi het, zijn als ze. Ja, we... Volgens mij wordt het sowieso de, de lokale partijen. Hè? De voorspellingen zijn dat de lokale partijen de grootste partijen worden. Als, als je dat als partij zou kunnen zien. Want dat zijn natuurlijk allemaal. Nou, en dat de stemmers van die partijen weer. ook de beslissende stem gaan nemen in het referendum. Dus, uh, nee. en, en het is een heel moeilijk te peilen groep mensen, heb ik me laten vertellen. Dus wat en het uit... is de laatste keer hè? We mogen voor het referendum. Nou, een, het... volgens <laughs> mij kan het nog zo zijn als ze een beetje opschieten met het publiceren van de donorwet. Ja. We hebben er vanaf nog een paar dagen, dan zou die nog referabel kunnen zijn. Alleen daar ja. wachten ze dus volgens sommige expres mee met publicatie. Want dan, ja, dan kunnen we niet meer nog een keer naar de stembus gaan, inderdaad. Maar er zijn best wel veel mensen die ja. dat wel graag zouden willen bij die wet, geloof ik. Oké, okay, ik had het eigenlijk nog over Trump We hebben... zijn buitengewoon verstandige handelsbeleid, ook daarnaast weer Noord-Korea. <laughs> het is allemaal zeer doordacht en het zet de wereld weer aan het denken. Maar we gaan eerst naar een prachtige rubriek. Lieve Hypes met reden en ratio bestrijden is geen uitdaging. Het lukt altijd. Waarom zijn het juist hypes? Het is hartstikke goed om een nieuwe wet aan te nemen... waardoor je meer behoeften aanneemt die passen bij de tijd waarin we nu leven. Maar ik heb wel vraagtekens bij de waarborgen in de wet. 0657 504448. Hoe zit het nu precies met het delen met informatie met het buitenland. Bijna 95% wordt verwijderd. Maar wat houdt er nou precies in? En kan via de wet nu wel of niet heel Den Haag worden afluisterd... als er een vermoedelijk terrorist zich in Den Haag bevindt? Hypes zijn nooit wetenschappelijk verantwoord... en daarom vanuit wetenschappelijke hoek zomaar weer legt. Maar niet overwonnen daarmee. Hypes zijn altijd reactionair en een synthese van maatschappelijke dynamiek. De wetenschap kan daar deel van uitmaken... en slechts dat bestanddeel dat door de wetenschap gevoed is kan ook door de wetenschap weerlegd worden. Wat verstandige mensen allemaal weer. Voelt u ook de onbedwingbare oprisping iets over dit programma te moeten vinden... of desgewenst mij de huid vol te willen schelden? U liefde bellen met 06 575 0448. Rest mij, mijn gast, hartelijk te danken voor hun verhelderende aanwezigheid. En in het bijzonder natuurlijk Danny Mekic, bijzitter van dienst. Je Die had nog een vraag, we dus hebben we misschien tijd meer voor. Want hierna is het woord aan Max van Wezel... en het juristiek onderzoeksprogramma Argos... van de vrijzinnige protestanten Radio Omroep. En ook daar aandacht voor afluisteren en tappen. wel door de, ja hoor, de Russen. Je hoort een gesprek met twee voormalige medewerkers van de NSE. De Amerikaanse Afluisterdienst, dat zijn de toppers. Hè. Blijf denken, blijf luisteren en graag tot volgende week. Dank jullie wel.